Welkom aan allen die gekluisterd aan hun toestel zitten te luisteren. Dit is de Praathoek, de compactere versie van de Praattafel-podcast. De derde aflevering en het is donderdag 26 maart 2020. Well into the lockdown. Welkom aan de Praattafel met Ossie en Osier. En uh, goedemiddag, Filip. Goedemiddag, Istvan. Ik moet erbij zeggen, we zijn een beetje laat begonnen... want we hadden weer een uh, tafelgast... maar uh, die is heel vreemd uh, ineens uit de lucht gegaan. Uh, ik heb daar even mee lopen chatten... en toen een, uh, een chat gestuurd met mijn mondkapje-emoji... Uh, en daarna eigenlijk nog een zonder en nu hoor ik helemaal niks meer. Jij hebt een weggejaagd, is het van. Uh, volgens mij, hè, ineens. Ik weet het niet hoor. Dus, uh, het kan dus zijn dat we weer even halverwege, maar dan maken we een knipje... en dan merk je als luisteraar gelukkig niks van... het is nog geen live radio, hè, dus we gaan dat even keurig uitzoeken allemaal. Uh, in elk geval hebben we al een, uh, een paar leuke dingen... want intussen, uh, ja, onze koeienstal die is uh, ook wel gedesinfecteerd we mogen daar dus binnen, want die beesten krijgen geen corona dus uh, die hebben daar geen last van ja, ja die mogen van stal inderdaad ja. Uh, dus uh, ja, en ik hoor alweer dat ze uh, ja, zie je wel, zo gauw je de deur open doet is het meteen uh, we houden het feest. even vast, want uh, we willen de, de guest of uh, today nog niet weggeven het Ah, nee, een verrassing okay. blijven voor de uh, luisteraar Oké, okay, hey Oké, okay, even terug dan. Even Zet ze maar even binnen. terug, ja. <laughs> ja. Ik, ik, sla wel, ik slaag ze wel met mijn uh, wandelstok. Dat heb ik gezien dat dat een, uh, een manier is om koeien te mennen. Uh, dan moet je zo'n uh, zo een, uh, een duivenmelkersjas aandoen, zoals dat we in Vlaanderen zeggen. En dan moet je met je stok op die, op die dikke reet, op de dikke bil, op de Chateaubriand slaan. En dan uh, lopen de de rundsteeks vanzelf terug te ja. stallen. Ja, als je dus hier in uh, België naar de slager gaat en je wil het beste stukje biefstuk, dan vraag je om dikke bil. Dat heb ik toen geleerd uh, ja. uh, in, de, in die markt daarbij, uh, achter het Astrid Hotel, daar heb je al die slagers zitten. Dat zijn dus uh, de... De en zo, er zijn nog de echte... Ja, daar is een... ja, die overdekte markt daar, ik ben even de naam kwijt. Die gaan alles zelf nog schieten met hun uh, loodjesgeweer in uh, Wallonië. Ja, maar heb ik geleerd uh, bij een andere een superslager hier uh, vlakbij ons... als je het nog beter wil, dan vraag je om dikke ziel... En dan Aha. krijg je helemaal... Uh, ja, en dat is gewoon uh, dikke mik. Uh, dat is het fantastische. En vooral als je dat als een soort rosbief... Hè, dus in één stuk gewoon aanbraden... en dan even in de oven en laten zitten. Hoppakee. En plots zijn we onze team veganistische luisteraars volledig kwijt. <laughs> ja, er wordt gewerkt aan een kunstversie... maar daar gaan we Mario nog maar eens over aanspreken... onder onze wetenschapper. Mario! <laughs> Mario. Um, ja, goh, wat viel mij nou op in het nieuws? Shea uh, die zei opeens... Oeh, kijk eens, ene uh, uh, Nathan... dat is die koninklijke designer... die was ook mm -hmm. een, vorige week, denk ik, in de zevende dag... Uh, uh, voor een of andere reden them. Uh, die uh, besloot dan ook maar ineens in het gewoel te springen. En wat doet hij? Mondmaskertjes maken. Maar wat zijn het? Van die hele mooie, hele chique, mooie stof. Zwart. Uh, met zijn logo erop. Hè? En hij haalt daar mm. wel dik het nieuws mee. Ja, met, met zo'n actie. En, en je weet wel wat er gaat worden. Die dingen worden niet weggegooid, hè. <lacht> dat worden verzamelaarsobjecten... Uh, die dan die over een paar jaar voor honderden euro op... Uh, op ebay gaan uh, hmm. verschijnen en je... daarna de kopieën. Het is toch ook wel fascinerend hoe dat dan in zo'n crisismoment... Dan, je ziet toch weer diezelfde machtsverhoudingen terugkeren. Wat bedoel ik daarmee? De, die crisis wordt ook opgeëist door, de, door diezelfde figuren... die altijd in onze media en in onze muziek en in onze kunstwereld rondlopen... Als er, uh, als er dan aandacht is aan een thuisfilmpje op een televisieshow... ...dan is het altijd de meisjes van K3. Of dan is het uh, een of andere bekende voetballer... ...of een of andere bekende... Onze westerse wereld is toch wel echt enorm geobsedeerd en starstruck. Oh ja, ja, daar kan ik over oh. mij praten. Als je eens wist hoeveel van die omroepsters uh, door theaters toeren hier met een orkestje en een soort ja, uh, top ja, ja. 40 programma brengen. En die zalen zitten vol, Alle andere muzikanten die niet in de media zijn geraakt via een jobje, links of rechts, die niet met hun gezicht of hun stem op radio en televisie komen. Uh, ja, die, ik noem dat de stofzuigers. Hè. Ze stofzuigen alles op. Ze staan de ene dag in een, in een shoppingcentrum te presenteren. De andere dag gaan ze met hun bandje uh, Dean Martin cover zingen. De andere dag uh, zitten ze te omroepen op VTM of op ja, ja. VRT of, of TV4. Um, uh, TV, in, in, uh, de TV ATV. Leenburg, weet ik veel. Of weet ik veel ATV, ja, inderdaad. Ja, en nu zie je bijvoorbeeld die, die Ex temptation Islands van twee, drie jaar, oh zij was de verleidster ja, van op, de Karel en oh jee maar dat zijn nu dan, dan die... singles. <laughs> ja god ik, ja, ik, ik vind dat eigenlijk heel deprimerend daarom vind ik uh, het, even een hmm. shout out naar enkele initiatieven op Facebook die ook willen aandacht geven aan uh, aan de minder belichte kunstenaars en ook in heel de discussie van de subsidies uh, die grote huizen halen het wel die grote namen halen het ja, wel want ja, maar... die zijn, die zijn een zelfbedruipend subsidiebedrijf ik bedoel uh, zet, zet Niels de Stadsbater in een of andere show en uh, iedereen gaat er naartoe haar, ja, maar het is wel stemmen. zo dat, dat, dat, hun publiek, eh, namelijk het tv-publiek, wordt maar ouder en ouder. Want die jeugd die kijkt helemaal voor nul televisie. Dus ja, de, ja, dat ja, publiek dat is, al... is wel aan het verouderen, slash uitsterven ook langzaam. Maar de, de televisie is zichzelf in de, in, de, in de voeten aan het schieten door daar niet op in te pikken. Hè. Ja, dus, ja. Dus bijvoorbeeld nu weten we dat alle kinderen thuis zitten van niet werkende ouders of oude, eh, bijna verplicht thuis zitten. Een minderheid van de kinderen is op school. Ik kan het getuigen van de twee scholen waar mijn zonen zitten. Die zijn zo goed als gesloten. Daar, daar zitten normaal 300, 400 kinderen en dan nu zitten er 20. Dus men kan zeggen dat de meerderheid van de jeugd thuis zit. Een meerderheid van mensen zitten ook thuis te werken. Dus kunnen hun uren indelen. Mm -hmm. En dan wat een gemiste kans dat die tv-zenders niet eventjes zeggen ah, we gaan heel de dag dat er toch geen uitzendingen zijn dat er toch van die verschrikkelijke commercials van, hoe, van groentesnijdertjes en, en fitness toestellen en zonnebrillen die buiktrillers en, en dan zo voor een of andere re, voor een of andere reden ja en je, je kan er dan twee mee verkopen voor de prijs van één en als je nu bestelt is altijd zo zo'n geeuwende, geeuwende schreeuwende stem en als hij als die persoon naar het frituur gaat, dan zegt hij... Voor mij een frietje met mayonaise <laughs> ah, en no, no, no, no. een frituur wordt speciaal. En als die in bed ligt, zegt hij... Schatje, zullen we vanavond eens lekker doen? Dit is de avond podcast met Moussi en Ozie. Hallo. Oké. Okay. Oké, okay, dat, dat, dat is het enige wat we nog horen van onze gast. Uh, onze gast zit aan tafel. En uh, Philippe die, uh, die heeft een relatie met onze koeienstal. Die maakt iedere week een haiku. En nu gaan we de koeien weer waar eens loslaten... omdat hij speciaal... Zit de voort maar open. Ja, oké, okay, wacht even. Ja. Even kijken, daar, daar komen ze aan. Oké, okay, Filip, zet uh, vous. <laughs> Vandaag zwijg ik maar, want de Stadstichter is daar. De koffie staat klaar. Even kijken of dat de koeien high worden. Wacht even hoor. hoor. Ja. Je is er toch eentje omhoog geschoten hoor. <laughs> ja, de koeien zijn hartstikke high. Nou, ik zou zeggen: welkom aan de stadsdichter Sekou Ouluem. Hoe is het voor jou om opgesloten te zitten? Ja, uh, hetzelfde als iedereen: hè. gevangenisachtig, uh, maar we maken er het beste van: schrijven, denken, reflecteren, voorbereiden, veel plannen, veel online. Ja, veel koken, veel eten. Uh, ja, een beetje uh, ja, kopen, zeg maar. Proberen manieren te vinden om, uh, om mijn tijd goed te benutten. En uh, kan, je, ja, kan je stellen dat het eigenlijk ook, uh, want, ja, dat het ook een bezinmoment is, een mediteermoment? Dat het tijd is om, om onszelf een beetje in de ziel te kijken momenteel, als samenleving? Ja, absoluut. absoluut, zeker en vast. De wereld Het staat plots uh... stil is veel gezegd, hè? Dat gaat wel mm -hmm. veel, veel gaat door. Maar veel mensen is toch wel ineens: hé hey, wacht even. Uh, ik word geconfronteerd met mezelf. Daarvoor kon ik dat ontlopen. Kon ik altijd gewoon zorgen dat ik iets ging doen. En nu mm -hmm. plots krijg je echt momenten van stilte, wat voor iedereen denk ik. wel is een heel goede uh, oefening is om te maken, om te doen. Om onszelf eens even tegen te komen. Ja. Absoluut. Ja, hoe dichter je bij de microfoon praat, hoe beter het klinkt. Hè? Dat, dat helpt Maar stuk... dat weet hij, hij is een dichter. Sta ja, ja. <laughs> ik te ver van de microfoon voor jullie? Ja, hoe dichterbij, hoe beter. Als dat kan. Eh... Ja, ik, ik, uh, 10 centimeter vind ik op zich wel Ik uh, kon dat natuurlijk ook niet. Mijn lippen tegenzetten. Uh, Ik denk dat de ja. dat coronagewijs misschien is nog een goed idee. Ik denk dat dames dat 10 centimeter vanaf dan begint het te tellen, waarschijnlijk. Hè? Ja. ja. Sorry. Uh, ja. Uh, Heel doel aan het gaan. Oké, is goed. Alright. Uh, jongens, ja, mannen. Uh, vertel het me. Dat zijn jullie vragen? Ja. Ik heb gehoord dat jij een uh, speciaal initiatief bent begonnen op uh, Facebook, aan een soort uh, chain gedicht, of moet ik me zoiets voorstellen? Hoe zit dat precies? Wat is dat? Um, een chain? Misschien met stukjes. Het idee is uh, ik heb een oproep gedaan, gelanceerd uh, zaterdag, dus uh, start ook van antidiscriminatie dag, World Poetry Day, World Tree Day, dat is, een hele, dat is veel te doen eigenlijk. En ik dacht, van, ja, ik Zoals je zegt, een moment van reflectie. Van, okay, um, stuur even um, zeg maar, uh, bemoedigende gedichten of vragen of teksten of mm -hmm. gedachten door. Die eigenlijk echt gaan over mm -hmm. en naar ook de Antwerpen naartoe. Positieve dingen. Mm, uh, uh, uh, stuur die door. Stuur teksten, stuur zinnen, stuur gedichten, stuur whatever door. Mm -hmm. En dan bereik je dat samen. dus Dat kunnen stukjes zijn, dat kan aan elkaar zijn. Hoe dat die het eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Dat hangt af van de inschrijving maar dan maak ik daar één groot gedicht van, dat we op verschillende plekken rond de stad gaan zetten, Zoals een beschermingsveld, een powerfield, een krachtveld of zo. wil ik daar op de stad hangen. En dat er dan voor altijd hangt de wensen van de Antwerpenaar. Maar ook over de Antwerpenaar. Want er zijn mensen uit Gent bijvoorbeeld en uit andere steden. Die mogen we ook meedoen. is natuurlijk, als je Antwerpen goed hard toedraagt wees zeer welgekomen van iets door te sturen een knappe initiatief ja ja denk je we proberen? Ja, ja, ja. En, en is er al een gedeelte iets klaar wat we kunnen delen met onze luisteraars en, en vrienden van het woord Nee, ik heb er wel wat bekeken. Er zitten mooie dingen tussen. Dingen tussen rust, maar ook dingen die echt uh, de vergelijking maken met de economie. En die economie stilzetten en wat betekent dat dan? En zo. Dat is er zitten van alles. Heel veel verschillende gedachten. Heel inspirerend om die te lezen. Maar ik ben er nog niet aan om begonnen. dat. Uh, als er dingen bijkomen, dan gaat dat weer heel dat ding veranderen. Dus ik ben echt gewoon aan het kijken en aan het zien wat komt er binnen. Er komen heel veel gedichten binnen weinig woorden en zinnen momenteel. Dus dan moet ik ook kijken van hoe ga ik daarmee om. Daarom dat ik mm -hmm. eerst even afwacht. Wat de totale of toch, als ik een, een, een, een overzicht begin te krijgen van hoeveel en wat wordt er nu ingestuurd oh, daar ga ik pas aan beginnen. En uh, heb je, uh, ga je een redactie samenstellen van mensen om, om daardoor te worstelen? Want ik kan, ik kan mij inbeelden dat misschien het volume eens dat ook uh, leerkrachten Nederlands er met hun kinderen beginnen over te spreken, uh, uh, in de media gaat komen, dat je misschien een waterval van informatie of een waterval van bijdrage gaat krijgen. Of, of hoe ga je dat, ja, om een, een trendwoord te gebruiken, hoe ga je dat managen? Gewoon heel hard werken, uh, ik denk dat ik die redactie zelf ga doen, moet doen. Of misschien wel altijd wel eens een feedback van één iemand of twee mensen waar ik van heb van ja, oké, okay, uh, mm -hmm. ik ga hun ook eens goed aftoetsen. Het kan ook zijn dat ik het is aftoets met het grote publiek, maar dan is het toch een gedicht en dan is het ook niet meer nieuw. Dus ik mm. heb wel zoiets van, die eindredactie is wel een beetje mijn taak. Dat is ja. wat ik daarmee ga doen. Ik ga er een gedicht van maken. Maar ja, als er zoveel ingediend wordt, ja, dan maken we een bundel van. Hè. Dan maken we één van voilà. grote krachtveldbundel dat we op de hangen. Ik kom maar zeggen, als je mij een gedicht doorstuurt dat je geschreven hebt, wil ik er wel een woordje uithalen in een gedicht schrijven, maar dat gedicht zelf dat je mij stuurt, zou ook een plek moeten krijgen. Dus we gaan ja. kijken hoe dat gaat doen. Knap, knap, knap. Uh, alrighty. Um... Ja, ik kan misschien een ander onderwerpje even op tafel gooien... nu we toch met gezond verstand bezig zijn. Tenminste althans, dat neem ik aan. Want wat ik nu merk, dat er ook een andere soort discussie aan het ontstaan is... met, met een soort relativisme. Van ja, er, dus, ja dat de paniek wordt nu bijna weer erger dan het virus. Dan denk ik ook van, nou ja, het virus, dat is één ding. Nu komt er nog die paniek bij en wanneer gaan we de eerste curves zien, de paniek curves en mm. daarvan en dat is nu, hoe gaan we de paniek nu bestrijden? Ja, hoe gaan we de paniek bestrijden? Ik heb daar een vraag voor Seku ook. Uh, hij is toch uit een, <laughs> uh, uit een, uh, uit een leeftijd die uh, in de media en door professoren in de media constant genoemd wordt als weldragers, maar over het algemeen, mensen, hè, 20, 30'ers, die geraken er wel uit. Snap je? Die kunnen misschien een heel hevige hoest hebben. Die kunnen misschien heel hevig ziek worden. Maar het sterftecijfer is dramatisch bij de 70+. Plus. Dus wat vindt Sekou daarvan, van het imago van jonge mensen die, die in de media, in de, in de mainstream media, maar ook op, uh, in de alternatieve nieuwsbronnen... Uh, uh, een beetje als, ja, bijna een, een schulddeken krijgen eigenlijk. Wat bedoel je, een schulddeken? Uh, onverantwoord gedrag, covidfeestjes, uh, ja, ja. nog naar het park gaan, dat kan mij niet overkomen. Uh, snap je? Uh, het, het, het weglachen. Dus juist de tegenbeweging van de paniek. Hoe zie jij in uh, jouw omgeving, in jouw social uh, circle, uh, de jonge mensen daarmee omgaan? Ja, mensen zijn jong en mensen willen leven. Uh, mensen zijn niet graag opgesloten. Uh, ja. Je hebt ook mensen die ook terecht ook, hè, op bepaalde manieren zeggen van oké, okay, uh, je hebt corona en dat doodt veel mensen. En er is veel paniek rond. Maar griep doodt er tien keer meer. En ja. malaria honderd keer. En armoede duizend keer. En roken tienduizend keer. En aids ja. honderdduizend keer meer. Dat je denkt van ja, oké. Okay, uh, ik snap dat mensen daar relativeren. Maar de vraag is natuurlijk, ik, ik heb minder schrik dat is geen vraag, maar ik heb minder schrik voor mijzelf als voor mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. Naar mijn moeder toe te gaan en die een goede dag te gaan zeggen. En die de knuffel uh, te geven, ja. Ja, ja voilà. Nou, zelfs nog gewoon een gaan en thuis te zitten en erbij te zijn, denk ja. ik, ja, het is 62. Ja. Ja. Dus voorwaar is dat echt wel fundamenteel uh, een, een, een, een ding. En als je dan in Italië kijkt en zegt iedereen boven de 60, ik ook niet meer aan de en zo dan denk je, ja, dat is wel serieus. Dat is wel stevig en... en dan ben je 30, 35, 20 zijn en zeggen van ja, ah, ik geef daar die film, oké, okay. maar de mensen rond u. Mm -hmm. dus wel, uh, we doen eindelijk je iets uh, samen. Uh, mm -hmm. uh, ja, dus jij, dus ja, zie, ziet, ziet echt wel mensen van de jongere leeftijd toch ook wel hun verantwoordelijkheid opnemen. Dus een, ja, de, de, de, volgens mij is het, ik ben het bekend zeker van het grote deel echt wel gewoon. Uh, daar rekening mee aan het houden is, maar dat er natuurlijk altijd mensen tussen zitten. Ja, maar 1% zijn het en duizenden, duizenden mensen. Hè? Ja, maar... die daar ook zoiets hebben van: ja, maar kom, uh, maar ik ja, kan me Ik, ik kan kan me... Wel gewoon werken, maar dan moet ik me thuis binnen opsluiten. Ik bedoel, ja, ik snap, ik snap die redenering nog wel. Ik, ik, ik kan me in mijn leven niet herinneren... dat ziekenhuizen en overvol en kolonnes met doodkisten en zo... ten gevolge van de jaarlijkse wintergriep... Nee. Dus het is toch een heel ander beest En ja, en, en, en, en honger sterven mensen van Maar uh, niet in onze kontrijen Of nauwelijks in onze kontrijen natuurlijk En, en inderdaad, er zijn rokers die, gerelateerde doden per jaar Veel meer, maar dat is heel slamerend Heel versplinterd Het duurt ook heel lang Ja, ja Ja He, maar, ja. Ja, maar je hebt nog altijd mensen die wel binnen roken. En terwijl dat hun kinderen zijn of in een discotheek. Absoluut. Roken, je dat is een beetje hetzelfde voor mij. Zeg maar. Je ja. weet van oké, okay, jij kiest voor jou, wat jij met jouw gezondheid toe. Oké, okay, ja. allemaal wel en zo. Maar vanaf als je hebt niet te kiezen voor iemand anders. Ze zijn we niet goed bezig. Dus rook, doe maar. Dat soort dingen. Maar vanaf als je iemand anders aan mee kan, kan, kan schaden, don't do it. Maar die heb je ja. ook altijd ja precies ja. is het nu tijd om te gaan denken naar een wereldpunt 2.0 na corona zoiets als na 9-11 want dit wordt een andere wereld ja er zullen dingen veranderen natuurlijk hè? Uh, ik heb niet echt het gevoel dat het een, een 2.0 is geworden na 9-11 ofzo ik heb het gevoel dat we precies daarvoor uh, dat Amerika toen ook in oorlog was met een heel dozijn landen uh, ik hoop dat die angst en heel die ja, xenofobie en die islamofobie en heel dat controlegegeven en dat Big Brother gegeven wel veel groter geworden is. Maar dat lag al op tafel. Google was mm -hmm. al bezig. En, en... NSA, uh, die, die, dat weet ik nu niet, maar die zullen ook al wel aan het afluisteren geweest en Dat was er al. Dus dat is gewoon mm -hmm. versterkt, onze rechten zijn ingeperkt. Mm -hmm. Ik denk niet. Ik hoop toch niet dat corona ook onze rechten gaat inperken? Denk je, ja, ja, dat, dat valt dus te bekijken. Hè, want um, denk je dat de samenleving het nog gaat tolereren dat mensen zes keer per jaar naar trips vliegen? Uh, dat mensen, uh, hoe zou ja. ik zeggen. Ja, mensen hebben daar eigenlijk op zich niet veel over te zeggen. Want Europa zelf subsidieert de kerosin. Dus ja, ja, absoluut. Het, ja. Dus wij maken het goedkoop. Uh, het, de, de overheid, eh, het, het beleid maakt het goedkoop. Dus of dat ja. jij dan wilt of niet, wilt die beslissing... is dus de ja, vinger ja, op de mond, absoluut. Ja, dus ik... Maar, maar ik moet ook zeggen, hè, uh, vliegen... Is goedkoop geworden hè, voor 40 euro naar Barcelona. Dat is ondenkbaar. Hè. Uh, ik ben een dagje ouder, maar ik was ook een jongen van de wereld. En in de jaren 80 reisde ik ook rond. En in de jaren 90 nog meer. Uh, maar dan was dat nog... Dat we voor onze generatie, voor de Generation X, was dat nog echt... Werken naar die ene reis. Proberen de centjes bij je te schrapen om... Om een trein te betalen, want we gingen door Europa met de trein. Het was ondenkbaar om in Europa een vliegtuig te nemen in de jaren 80, 90. Uh, dat is pas iets van de late jaren 90, begin jaren 2000, met de goedkope kostenmaatschappijen. Die bestonden dus nee. toen niet. He. dat was was. Uh, nee, nee. En waarom bestaan die? Waarom bestaan die? Jullie om... vlogen nog effectief met benenruimte en zo. Ja. Kijk mijn inbeelden. Nee, nee, wij vlogen in een rokersruimte. <laughs> ook oh, nog eens. Nog leuker. Maar, maar dat is ontstaan met twee gegevens, namelijk dat Airbus, die zwaar gesubsidieerd werd, daar kon zo iemand als Ryanair, Michael O'Leary, die kon naar hun toe gaan en ik zeg, nou, ik wil nu 100 vliegtuigen, maar die maken dan een leaseconstructie. En dan is het fly now, pay later. Krijgt iets van zes maanden voor niks voorsprong. Vervolgens is ook die keer. Rosine gesubsidieerd, zoals jij ja. zei. En dan met het openstellen van Schengen. Dus die kleine luchthaventjes zocht hij op. Nou, en de, en hij was de eerste. En nu zijn er inmiddels, ik weet niet hoeveel... Uh, het is nu een heel businessmodel geworden. En het is biting us in the ass. Ja, ja en dat heeft dus een ja, explosie. Absoluut. Maar onze industrie ook en zo. Ik ja, bedoel... Uh, uh, iedereen, ja, een iedereen een telefoon, iedereen een laptop. Maar we weten ja. allemaal dat er dure materialen ingaan in die toestellen. Ja, en die wanneer... materialen komen uit de grond. Ja. En die worden door, een door bepaalde landen en door onderklassen van mensen worden die in verschrikkelijke omstandigheden gewonnen. Absoluut. Exact. En dat is ook okay wat ik wil zeggen. Van die, uh, okay. Cons de consument heeft natuurlijk ook wel heel veel macht. Als een gezamenlijk uh, uh, gegeven, hè, de consument... Maar ja, uh, de consument op zich, dat that, is that, een lang proces. Dat duurt lang ja, door. Een vliegschuld, dat gaat misschien een decennia duren voordat dat uh, echt het doorkomt. En dan, gaan er ook, dan wordt dat greenwashing. Hè, en dan springen wij dan veranderen. Wij dat ook weer op een bepaalde manier. Mm. Ik vind dat beleid heel gemakkelijk, zoals jij nu ziet, met corona en blijft thuis, beleid heel gemakkelijk veranderingen zou kunnen doorvoeren die ons ja. allemaal te... Oh Ja, absoluut. Daar geef ik jou absoluut 100 Dat voel ik al heel mijn leven. Toen ik, uh, toen ik aan de universiteit zat, dat was dan eh, eind jaren tachtig ben ik daar begonnen was ik ook heel uh, <laughs> ik ben nog altijd wel heel committed uh, naar de goede zaak en naar uh, alles goed op, opvolgen en de kritische stem te hebben maar um, de... godverdorie nu ben ik mijn, mijn een draai kwijt wat ging ik nu weer zeggen? Nee, het, beleid. het is allemaal schuld van het beleid. beleid. Voilà. Ja, het zeker. beleid kan dus inderdaad, wij, wij waren er toen ook heel hard van overtuigd. Als het moet, kan het. Dan kan het gewoon op twee seconden. Hup, absoluut. Scholen dicht, paf. Geen vliegtuig, paf. Ja. Dan kan het. En, en iedereen ja. uh, uh, heeft mooie lucht. Rij niet met de auto, verbied de auto. Hup, en de, en de, en de mooie lucht is daar. Maar ja, wie, heeft wie heeft die power? Malaria weg. Pas. Ja, zo, zo. Morgen, Marie heb je ja, morgen iets ja. gedaan? Ja. Uh, gratis maar, medicatie, morgen. Maar Allemaal jullie, mogelijk. Ja, zeker. Maar jullie weten toch dat die, die steunmaatregelen en alles, die, wat, ze, wat is gewoon geld drukken, dat zijn steunmaatregelen is gewoon die persendag en nog laten draaien, maar virtuele persen. Ik wij gaan dat betalen, eh, ja, Wij gaan die rekening nog twintig jaar... Uh, Coca-Cola gaan dat ja. betalen, Ja, natuurlijk. Hè? Ja, wij, jullie, jullie minder, hè? Ik heb toch al wat meer als jullie, denk ik. Nou, oh, we allemaal. Ja, ja. ik hoop dat ja. nog twintig jaar hier te blijven. Ja, ik hoop ook. Ja, ja, maar ik ja. nog zestig, snap je? Ja, daarom. Dus, maar, uh, nee. wij, wij betaalden vroeger ook al voor het grote geld in de grote banken. Uh, uh, de banken zijn groot geworden, dankzij ze, iets van en ik. Hoewel dat we nooit een, rode, een rotte soe hebben gehad. Nee, nee, precies. soe Hoe zeggen we dat in Antwerpen? rotte soe. Uh, geen rotte franje. Geen rotte franje en geen rosse <laughs> soep. Vrij we. Van die contaminatie. <laughs> ja, snap ik, snap ik. Maar jullie hebben wel ook wel een gouden tijd ook meegemaakt. Die wij wel minder... Absoluut, zeker. Meegemaakt. Absoluut. Uh, dat mogen wij niet vergeten. We hebben een gouden tijd meegemaakt. Van... Ik heb zelfs nog meegemaakt in mijn seksuele ontwikkeling. Uh, was nog in tijden dat er geen sprake was van de aids. Nee, nee, ik, nee. Stak, ik, ik was over, net voor die in, tijd... In, in de de ah, oké, oké, oké, oké, ik ken daar wel een Er waren wel oh, platjes, maar de, je kon wel platjes <laughs> krijgen... maar dan kon je hem schoonmaken met petroleum... Wauw. Oké, mannen. Welcome to the Flower Power. Hey, hey. Hey, hey, ik denk dat we een mooi gesprek hebben gehad. Uh, ik, ik voel dat we een uh, toffe eerste kennismaking hebben gehad. En uh, ik hoop dat we je nog eens aan de tafel mogen hebben. Nog heel kort, ja, Graag. Oh, nog heel kort, gaat ook je programma in de Arenberg met de tien stadsdichters op een rij. Dus is dat ook afgelast? Uh, ik denk dat dat officieel nog niet afgelast is, maar ik ga ervan uit, ik persoonlijk, ik ga ervan uit dat ik tot september zonder werk zit. Ah, oh mijn, Ja. Ja, daar ga ik van uit. Uh, mm -hmm. En dus het festival de... organiseren gaat niet door. Ja, voilà. Maar... Al jouw festivalen, jouw verschijnt. Ja, en er gaat ook niks binnenkomen voor de zomer, want niemand is niet zeker. Dus ik ben persoonlijk, denk ik, van maart, april, mei, juni, juni augustus. Dus zes maand denk ik dat ik zonder werk zit, als zelfstandigheid. Oh Even. probeer toch deze tijd te gebruiken dan, uh, ja, om te zetten in iets positiefs maar ik hoor dat je dat doet, he. gebruik het als inspiratie, gebruik het als uh, meditatie ja, absoluut. absoluut, ik denk ik, uh, na deze corona gaat we terug een babyboom generatie krijgen en ongelooflijk veel ideeën mensen gaan mm -hmm. de, ideeën de, de wereld terug ingestuurd worden binnen een paar weken denk ik Hier, absoluut, dat zijn mooie woorden Sekoe. Ah, dat klinkt, uh, je hebt het afsluit, de afsluitstem gebruikt, denk ik. Ja, ja we zijn professioneel, hè, dus we moeten het uh, ja. <laughs> naar het einde kanaliseren. In ieder geval bedankt dat je even bijdrage wilt doen. en uh, mag van of ik, uh, mogen wij jou nog eens in de toekomst? Ver of er Jullie altijd bellen, hè? Jullie zijn ah, altijd welkom, absoluut. Zeker in ja, deze ja. tijd waarin iedereen uh, tijd heeft om eens een uh, goed gesprek aan tafel te houden zonder elkaar te besmetten. <coughs> je dit is een goede manier, hè? Oké. Okay. Bij ons kan je hooguit uh, gekke koeziekte opdoen. <laughs> uh, je, uh, je haiku, hè? Je wist ja. je weet dat haikus niet mogen rijmen, zo gezegd. <laughs> nee, maar ja. Oei, oei, oei, oei, de ugly truth. Mijn <laughs> haikus rijmen ook. Ik noem die cycles. Voilà. voilà. Het was mijn eerste, en van kan dat getuigen, mijn eerste rijmende haiku. Van, ik heb oh, er right. nu twintig geschreven of zoiets. Ja. Ik up. Doe zo door, jongens. Mannen. Blijf. We gaan. Bedankt, Seko. Tot later. Alright, Graag gedaan. Tot binnenkort. Doe. ciao. The global village is a world in which you have extreme concern with everybody else's business. Goed, uh, dat was uh, Sekou. Wij gaan nog even verder, want jij hebt nog wat werk gedaan in de commentaren. En uh, ja, ik wil niemand natuurlijk uh, zijn moment uh, beroven, want veel mensen kijken daar naar uit, uh, toch? Of... Ah, ik weet het niet, geen idee. Uh, ja. wat, wat mij opviel uh, was eh, dat de Krem uh, met zijn. Uh, de crème, minister de Krem wil verduidelijking van de regels. Een fietstocht van 50 kilometer kan niet meer. Oi. Maar dan zitten we weer waar we een tijdje geleden zaten. 49 kilometer. 4,49 kilometer in 900 meter kan dan wel. <laughs> ja, net zoals met die concerten van duizend mensen niet meer... <laughs> Ja, prachtig, He, dus de dan gaan we dan weer. Wat Nou, dat is zo'n glijbaan. Hè? Die is daar toen ook begonnen met die duizend mensen. En hier begint dat nu met die fietsafstand. Dus dan weet je het ongeveer. Daar kunnen we ook zo'n grafiek van maken. Dan weten we over hoeveel dagen het duurt... voordat je met een armband om en een zwaailicht op je hoofd... met drie papieren op, op straat mag gewoon. Ja, en dan zijn de commentaren daar natuurlijk. Hè. Als je... Als in een, Eddie Bonen is dan direct de wetenschapper. Als je in een cirkel met straal van één kilometer twee maal per dag gaat wandelen, heb je ongeveer 13 kilometer. Ik ja, nou ja. kan al niet meer volgen. Blinde logica. En dan uh, zegt Guy is dan weer hè, de typische Belg, dat het maar rap terug voetbal is. Want de politie begint zich te vervelen, precies. Ja, ja. ja, ja. Bij die wegafzettingen en al die domme reken om omkeren. En zo, als een soort oefengestapo. Nou ja, nee, dat moet ik niet ja. zeggen eigenlijk. Nee, nee. Ja, en dan natuurlijk, Wim Rooiakkers heeft het niet begrepen. Als je met de fiets weg Mucht. Waarom dan niet met de motor een turken maken? Wel, meneer Wim Roy de bedoeling van die fiets is dat je fucking benen bewegen. Dat je hart sneller slaat. En het is niet de bedoeling om nu passief op een motor rond te rijden. Oké? Okay? Ja, ja. Maar goed, de Wim Roy had het eigenlijk niet begrepen. Hm. Maar er zijn natuurlijk ook uh, ja, komen verschrikkelijke zaken. Uh, vooral ons beleid, we hebben het er al over gehad, hoe dat die mensen toch zo dikwijls dagelijks op hun bakken gaan. Hun wanbeleid, hun incompetentie, als we die dwijl van uh, CDMV, uh, Wouter Beke. Be oh, ja, ik ja, ja. ga er spontaan van geeuwen, hoesten, proesten en corona van krijgen. Maar dus de poetshulpen terug aan het werk zoals Jan Bonnet wil, ons aller Vlaams minister-president. Ze kuisen eerst bij een jong gezin en daarna gaan ze bij bejaarden in de serviceflat. Dus ja, je kan het niet voor mogelijk houden. Hè? Ja, ik... uh, het zijn helden die die mensen in de zorg, de mensen in... De serviceflats, de mensen in de bejaardenzorg, het zijn helden... Die, die politici de laatste tien jaar hebben verwaarloosd. Niet de helden, de politici, maar de politici onze witte helden. De witte so de sector, ja. de zorgsector, de hulpsector is volledig volledig verwaarloosd. Maar we zien ze toch ook al elk jaar om de drie maanden hier massaal Staan demonstreren. In Brussel, in Brussel. Die worden genegeerd is van, die worden genegeerd door de Jambonnen en de Wouter Bekes. en de Van Deurzen. Want die Van Deurzen van vorige legislatuur uh, die heeft het aantal bedden in de jongerenzorg, het aantal uh, plaatsen voor zwaar psychi psychiatrische problemen volledig het Amerikaanse Engelse systeem achterna privatisering uh, de nadruk op thuisbegeleiding um, wat ze he, wat, ze zeggen in, in, in Amerika nog vaak, in de jaren 80 heeft president Reagan, Ronald Reagan de deuren van de psychiatrie opengezet Hij heeft hij letterlijk 3000 psychiatrische hospitalen in Amerika, lees het maar na, op het internet, maar dan wel op een betrouwbare historische website. Gewoon de, de deuren opengezet. En, de, en alle toekomstvlogs van al die homeless? 90% van die homeless zijn psychiatrische patiënten. Hè? Ja, dat zijn ze ook, ja. En van die vietnam vets en weet ik het allemaal. Waar, ja. Die Vietnamvets, eind jaren 70 kwamen die dan allemaal in, want in 1976 was de oorlog gedaan, kwamen die allemaal mas uh, terug naar Amerika. Die zijn gewoon in gestichten gestoken voor vijf, zes jaar. Ja. En dan in de jaren 80, wanneer Reagan verkozen werd in 1980, hebben ze gewoon de sluizen opengezet. Ja. Hebben ze al die centra dicht gedaan En daar, daar, daar is die, die huidige politici zijn daar de laatste tien jaar mee bezig geweest. Ja, ja, dat is... Heel die besparing op de gezondheidszorg. En, en, je dacht, uh, en je dacht dat dat probleem van... want ik heb daar gewoond, hè, zo van 89 tot 92... en dan eerst in uh, New York. En ik weet dat als je daar ging wandelen in uh, zo de Gramercy Park of zo... dan kon je dus op de paden door het park... maar aan weerskanten waren gewoon oneindige rijen van tenten... van allemaal daklozen. En dat waren echt geen... Uh, in, in New York althans waren dat geen uh, junkies en dingen... maar dat waren gewoon soms soms mensen die zelfs werkten, en, maar die gewoon hun huur niet konden betalen. En ook moeders met kinderen, dat was rampzalig. Aan de Westkust, dan gingen we naar Oma in San Diego. Uh, jij kent San Diego. Uh, daar had je dat ook. En in L.A. die onafzienbare rijen tentdorpen. Maar dat waren meer die, die, die outcards. Inderdaad, die, waar jij het over hebt. Die, die, die mensen die niet helemaal in orde waren. En die veteranen, want die trokken natuurlijk naar de zon. ...omigste staten, want ja... Mm -hmm. Ah ja, daar kan je s'nachts uh, in, in min of meer comfort slapen. Precies. Dat is en, de grote reden. En daarom is Californië nu gewoon de grote afvoerput... ...samen met uh, Texas trouwens, ja. uh, de, de Austin en, dan de, en zo. En, dan de, uh, en waarom gaat Amerika het nu zo zwaar krijgen met corona? Daar hebben we het ook al over gehad. Hè? Dus de Midwest. Uh, twee jaar geleden heb ik een documentair gezien... ...toch uh, ver voor corona... Mm -hmm. Um, uh, Louis Thoreau is een Britse documentairemaker. Uh, ja, kan ik zeer yes. warm aanbevelen. Zoek zijn documentaires maar op op YouTube. Ja, het is allemaal te vinden. Ja. Um, of uh, Sommige Thoreau. staan zelfs op ja, Netflix, ik denk noteren. ik. Uh, of VMO. Ja. Um, dus uh, ik, ik wist er al van, maar het is dan confronterend om het in een reportage te zien. Er rijden dus doktoren in, in uh, home- uh, uh, hoe heet dat? Zo. Uh, niet een caravan, maar zo'n mobile homes. Ja. In medische mobile homes. En die parkeren dan ergens in, in zo'n klein dorpje in het midden van, mid, uh, van de midwest, waar al dertig jaar geen dokter meer werkt, waar geen hospitaal is, waar mensen allemaal aan de niet bestaande uitkeringen zitten of, of drie deeltijdse jobs proberen te draaien om toch rond te komen, maar allemaal niet verzekerd zijn. Hmm. En daar komen niet tientallen, maar duizenden mensen aan dat mobile homepje staan voor zaken zoals standheelkundige ingrepen voor, voor mensen met builen op hun armen die al tien jaar niet naar de dokter zijn kunnen gaan of naar een hospitaal zijn kunnen gaan omdat ze de operatie niet kunnen betalen schrijnend, eh, absoluut schrijnend en eh, in het land dat zich... Eh, ja. Uh, the land of the Free, en dat zich nog altijd de rijkste democratie uh, noemt. Ja, waar nu op dit moment uh, van de 320 miljoen er 80 miljoen. Dat is dus, uh, zeg maar, de hele bevolking van Engeland als, of Brittannië. Ja, ja, uh, onverzekerd zijn. Onverzekerd, die mensen ja. zijn dus doodsbang om naar de uh, in... Emergency Room te gaan daar. Want uh, dan wordt er eerst al gekeken, uh, creditcard en zo. En die, uh, en die zijn gewoon al bang om daarheen. In Gaan, is niet, dus. Het is niet zo dat ze geholpen worden en dan een, een lening moeten aanvragen om het te betalen. Nee, ze worden gewoon niet geholpen, is het van. Nee, precies. En, en de mensen die dan zo gezegd, hè, ze hebben de, de, de ziekteverzekering bij de werkgever gelegd. En, en je weet hoe goed dat werkgevers voor hun personeel zorgen. Hè? Ja. En, en ik heb het dan niet over de kleine mam en pap shop, maar ik heb het over de grote multinationals. Ja, precies. K Kmart, bijvoorbeeld. Ja, en, en Kmart komt... neemt enkel deeltijds uh, kassiers. Kas en, en, en rekkenvullers aan. Waarom? Omdat er een clausule in de wet is in de Amerikaanse wetgeving, in de arbeidswetgeving. Als je deeltijds werkt, dan is de werkgever niet verplicht om jouw ziekteverzekering te betalen. Mm -hmm. Dus wat gebeurde er is van? Plots werden alle lage jobs part-time jobs. Ja, ja, dat is, dat is het er wordt niet overgesproken. Meer nog, de mensen die dan wel een verzekering hebben... En dan spreken we over de midden, laag middenklasse, Want niet vergeten, de middenklassen in Amerika zijn ook paupers aan het worden. Ja. Die mensen hebben dan een franchise van 8000 dollar. Ja, ja, die moeten dus de eerste... Die moeten hun eerste keer en... zelf betaald. Ongelooflijk. Ja, ja. De, de, Mag ik nog even twee commentaren doen? Ja, zeker. En dan heb ik nog wel één opmerking over die Amerikanen, wat daar ook mee speelt. Maar ja, ik ben benieuwd. Want uh, ik moet zeggen, het Belgische volk en het Vlaamse lezer, meestal, en de mensen kunnen mijn eerste, onze eerste afleveringen met de commentaren erop nalezen: Jan Bon, Bart Wever, die mensen konden niks fout doen. Hè? Nee. En nu zie ik toch steeds meer stemmen, zoals Julien de Mulder. Meneer Jan Bon kan misschien zijn parlementaire vragen om bij te springen. Ze zijn nu toch technisch werkloos met de volle wedden voor niets te doen. Om te poetsen of om hulp te bieden moet men geen diploma hebben. Maar nee, ze zullen hun paasverlof wel opnemen in plaats van de zorgbehoevenden te helpen. Goed bezig, meneer Jan Bon. En het is inderdaad hè, wie nu nog zegt, André van de Wegen, wie nog op de ANVA stemt, mag voor mij in het gesticht. <laughs> Dat is heel kordaat. Ja, nee, nee, nee. um, maar inderdaad, uh, om het dan hier af te sluiten, de, de, de kleine commentaartjes. Emile Clarijs zegt, want op een of andere manier moet er, vind ik in het leven, er is niet genoeg ABBA. Dus, Emiel Clarijs zegt: ja, Gelukkig staan Jan Bon en de Wever niet aan het hoofd van onze federale regering. Als je ziet dat zij, zelf in Antwerp, dat zij zelfs in Antwerpen zich niet aan de regels houden en de corona-opstoot in serviceflats niet melden aan de bevoegde instelling, dan, om het met ABBA te zeggen, zegt Emiel, die denken enkel aan. Money, money, money. money. money. ja. Het blijft een onuitputtelijke vorm van entertainment. Ja, zeker. Maar nog even ook terug te komen, dat hoorde ik ook... dat was op BBC een uh, ITEM, uh, wat ook meespeelt daar... en dan vooral daar in Midden-Amerika is... er is met name onder die 85 miljoen uh, onverzekerden... en dan nog eens iets van 11 miljoen illegalen... Uh, een grote angst om geregistreerd te worden door de federale overheid. Weet je? Dus, want die denken dan op het moment dat ik binnen ga in zo'n Ziekenhuis, dan krijg ik een onzichtbare barcode op mijn arm, of iets van een chip. En de federal government, want men beschouwt daar de het federale regering als een vijand van de mens. Mm. Ja, dat speelt daar, dat staat ook in. Ja, dat ja, speelt er enorm. Dat staat in de grondwet als regel drie, geloof ik. Van dat je wapens mag hebben en een militiaat. Te... Twee. Tweede, tweede, tweede is... amendement. is geen regel, maar die is erbij gezet achteraf. staat ja, niet grondwet Een toevoegsel. Ja. <laughs> een bonus. <laughs> een bonusje, ja. Hé, <laughs> Filip, hey, uh, ja, nog één ding. Ik krijg hier van onze Lies nog een mededeling... Want over dat meer en meer uh, over tribalisme. Ja, he? ja, ja. Ja, ja, ja dus dat begint nu ook. Ik zal het even voorlezen. Jij doet de hook-up, dus de Facebookers die het met elkaar aan de stok krijgen, wou je eens dat zeggen? Ja, dat is onze Lies, hè, want die had ja. dan ons over Martin... en hoe dat zit met Meer en Meerle en Hoogstraat, blablabla. Huh? Bla, bla. Maar nu blijkt daar rond een groep te bestaan van Facebook-gebruikers... als je van Meerle bent. Maar ja, wat is Meerle nou? Is dat Meerle of Mier? Ja, maar dat is Kempens. Dus als ja. Meerle twee lettergrepen hebben... dan zeggen ze in Meerle Meel! als Veerle. Ja. Dat is ook een gemeente in de Kempen... Als die uh, twee lettergrepen heeft, dan zeggen ze veil. Ah, ja. uh, uh, als Herentals drie lettergrepen heeft, e e heeft, dan zegt men in Herentals herstel. Ja, ja. Dus eh, uh, het zouden geen goede haiku-schrijvers zijn, de Kempenaren, heb ik mij laten vertellen. Nee, oké. Okay. Dus, dus wat is er aan de hand? Vertel het eens. Ja, de hetse begint bij het bericht van Peter Kleimans. Er is een Facebookgroep uh, van... Uh, uh, ...gezijd van Miel, zoals gezijd van Antwerpen als ge... Hè? ge zijt van Braschaat als ge... ...gezijd van Miel als je ge... ...puntje, puntje, puntje. Um, het gaat in die face uh, Facebookgroep meestal heel gemoedelijk aan toe... ...de Meerlenaren die er al jaren weg zijn... ...kunnen op die manier treilen en zeilen... ...in dat kleine Noord-Kempische dorpje op, van op afstand volgen. Maar helaas is het van... Gisteravond... Wat gebeuren er is van? Nou, ja, Hier staat dat het ontploft is. <laughs> Hoe kan dat nou? Zo'n zo aardig campies het dorpje, dorpje. Met het laboratoriums in de kempen natuurlijk. Ja. He, dus het onschuldige vermaak. Dus inderdaad, gisteravond ontplofte. Het onschuldige vermaak om kinderen buiten te krijgen. Want ze hebben de beweging en de frisse lucht nodig. Hè, om beertjes voor een raam te zetten. Werd verketterd. He, dus de, de, de, ja. het systeem van de beertjes voor het raam. Verketteren, dat gekeken. is een zwaar middel. He. Dat, dat is... systeem werd verketterd. Verketterd is heel zwaar. Dat is, dat is, uh, Spanish ja, dat is ja. de Spanish Inquisition. Dat is de je, Spaanse je Inquisitie. Dat moet wel een hele oude merlenaar geweest ja, Door een oud merlenaar <laughs> die verpleger is op spoed in Antwerpen. Oei, oei, oei. De jongen was wellicht oververmoeid, maar het schelden was niet mooi meer. Er zijn echt geen schaam, samenscholingen om beertjes te zoeken, stelt de Facebook de man uh, gerust. Er is haast geen kat op straat. Dat, dat is best, want maar... katten en beren, dat mixt niet zo goed, zou ik dan zeggen. Nee. Een onschuldige meerlenaar werd zijn burgerlijke stand en scholingsgraad verweten. Foei. Driewerf foei. Ja, maar nu moet je me dat uitleggen. Wat, wat was nou de bedoeling van die beertjes? Zet een beer voor je raam een, vanaf. Ja, de... Uh, uh, uh, een... je zet een beertje voor een raam... En, en dat moet dan die kinderen naar buiten lokken... De kinderen moeten naar buiten. Ze uh, zijn al niet erg gemotiveerd, want ze mogen niet op de speeltuigen in, de, in het park. Ze mogen niet in het park met andere kinderen spelen. Dus ja, de motivatie voor zo'n kind om weg te gaan van de Playstation of de televisie of Kidnet of de herhalingen van uh, Samson en Geert, die door die jong, vooral jonge kinderen dan te verleiden om niet tv mm -hmm. te kijken maar met mama te gaan wandelen ja. wat gezond geacht wordt, hè, beweging weet u wel um, dan werd de bevolking gevraagd door een dame uit uh, een, een Vlaamse dame is daarmee gestart een Vlaamse mama, okay. enkele dagen geleden ja, okay, de ontknoping komt eraan <laughs> om, een, om een beertje voor je raam te zetten en dan kunnen de kinderen poseren, dan kan je een foto nemen en zo op berenjacht gaan Ah ja, dus de bedoeling is dat je dan van op straat, dat dat, dat kind dat binnen bij zijn beer gaan staan. dat staat. een kindje kan zeggen, kijk daar nog een beertje. En dat dat kindje kan overlopen en door een vrachtwagen omvergereden kan worden. <laughs> Oei, die, die, die ene vrachtwagen die dan nog ons voedsel kon brengen, weet je. Dat ja, zou... ja, nee, die, die met mondmaskers uh, aan het zeulen is natuurlijk. Ja. Ah oké, okay, want dat wist ik niet, want ja, er gebeuren zoveel dingen op het internet, nu zoveel initiatieven enzovoort. Dus ik moet er wel bij zeggen aanvankelijk was ik wat kritisch en was ik ook wat uh, omdat natuurlijk op berenjacht een boek is en, en dus het was allemaal niet zo onschuldig die actie het was toch weer zo'n commercieel uh, initiatief mm -hmm. om die titel op berenjacht gaan of zoiets Heet ja. die boek? dat is een kinderboek dus dat vond ik dan wel wat stinken dat het weer, snap je dat het Prima. weer te doen is om boekjes te verkopen maar uh, vaak zijn uh, commerciële initiatieven en vaak blijven die dan Langer overeind, ook als de commercie weg is. Ik vind het wel mooi, zet een beertje voor je raam. Het helpt al die mama's met twee, drie uh, schrijende, protesterende kinderen. om die dagelijkse wandeling wat te vergemakkelijken. Oké, okay, dat is uh, goed. Ja, dat initiatief kan ik dan steunen. Maar daarin daar hebben ze toch echt problemen. En uh, fijn, morgen, maar er is vast een complot aan de hand. En hoe dat zit met complotten gaan we morgen behandelen. Want morgen is het vrijdag dan kan je een praattafel-podcast verwachten. Dus met alle toeters en bellen. En deze week hebben we het thema complottheorieën voorgesteld... aan onze columnisten Rijn en Gerrit en Zinzi. En dat is allemaal binnen. En bovendien een hele mooie bijdrage van Peter Thiesen. Een nieuwe naam die opduikte in de mm -hmm. praattafel. We hebben al een paar keer een haiku van hem uh, uh, langs laten komen. Dat is dan uh, voor... Uh, Morgen, eh, Dan wou ik nog één ding zeggen. Het is ook zo moeilijk om je verstand erbij te houden. Maar nee, ik, ik denk dat we er uh, langzaam een beetje door zijn voor vandaag. Het was een uh, hele aangename tafel. Ik, uh, ja, ik vond het ook een heel aangename tafel. En uh, de Louis Theroux uh, documentaire... Uh, je kan op Wikipedia heel de lijst van al zijn documentaires uh, zien. En hij heeft de verschillende over de Amerikaanse gezondheidsvoorzieningen. Uh, America's Healthcare bijvoorbeeld. Maar ook over de verslaafden, hoe dat die behandeld worden en dergelijke. dus. een <lacht> ja, aanraad. Ja, een heel, heel, aandeel, heel aandoenlijke manier van uh, reportages maken heeft hij. Dus hij bent ja, heel snel waste mee. of America's Healthcare System. Uh, dus uh, dat moet je maar eens... Uh, dat is de, die komt binnen. <lacht> die komt zeker binnen hey, het was weer een hele aangename middag. Ik zou zeggen, morgen zie ik je dan aan de praattafel... met, met al onze bijdragers en bijdragen. En, uh, in een, naar uit. en in een wereld weer met nog wat strakkere regels. Bij leven en welzijn en in gezondheid. Uh, salut. Dank. Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ossieër.